De spitstroken op de A1 bij Deventer worden nog dit jaar omgezet in normale rijbanen. De aanpassing is onderdeel van een plan van minister Nieuwenhuizen om de file druk te verminderen. Daarvoor is 100 miljoen euro uitgetrokken. Uiteindelijk wil ze 80 kilometer aan spitstroken omzetten in normale rijbanen. Ook gaat ze onderzoeken of bestaande spitstroken met behulp van slimme camera's sneller open kunnen. Verder wil de minister sensoren plaatsen bij tunnels om ongelukken met de hoge vrachtwagens te voorkomen.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 shirtjes, hey, Het zag er allemaal wat vrolijk uit. We zullen de herhaling uh, zullen we nog even inplannen? Op de website en op de app? Nou, oh, dat, dat is leuk. Want we zijn het, ja, het laatste half uur mocht iedereen zijn statement nog een keer uh, geven. Van zijn of haar partij. En uh, dan, uh, tot slot natuurlijk vermelden op welke partij ze zouden moeten stemmen.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 Some of that, you know your pop when they be drop. For me, my baby, where your is a rap. Love the energy, where you finger yeah, it rock. in, yell, pepper in your everlock pack. Kept between yell, and also you never yet flap. I know why I see, but warm feet are I definitely see precise and exact. Good lord, girl, don't go so hard. Woo. Girl, you like some best when I spread them into a bar. Hey, hey, hey. Good lord. you to be so bad. <laughs> The swing Jiggle up your body, jiggle up your sin-sing Unquest an emblem, you are running sin thing Open and grab together, but you have a look I'm the queen, but you know that I never yet flop Are you ready for your night of loving With the stamina king, me and your body calling. Good girl, you're going so hard Girl, you like some best, gonna spread it into a park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 In my life being a color. Terry, you agree with me when I saw you kicking dirt in my eyes.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 Deze dame, Candy Staten, is inmiddels al flink op leeftijd. En ze heeft heel lang geleden, heeft een hit gescoord met Young Hearts Run Free. En dit is een van haar laatste schenen singeltjes geweest. We beginnen terug naar 2012 met Halleluja Anyway. Zo dadelijk werd de CFM weerbericht voor de komende dagen. Nou, het zonnetje schijnt nu lekker hier in Solvoort. En de temperatuur in de studio aan de tolweg 10A, die loopt hoog op. Ja, dus die kachel kan zo meteen weer omlaag. Zo dadelijk meer over het weer. When our hearts get broke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 Volgend weekend kunnen we mogelijk weer genieten van de dubbele cijfers al dus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen dan ga je naar www.ricoweer.nl. Dat was het weer. we We gaan terug naar de jaren 70 met T.S.O.P. Leuk als je deze plaat rijdt, Albert Jan, dat de luisteraars meteen gaan reageren. Hé, hey, lekker disco op de radio. Dat willen wij meer horen. Meer en meer en meer. Nou ja, Daar hebben we er nog eentje uitgekozen voordat we naar de voetbalwedstrijd van vandaag toe gaan. Sean Lemmers is vandaag aanwezig bij VEW tegen SV Sanford. Maar eerst krijg je deze van Shalomar. en Night to Remember.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 Want de temperatuur is niet zo koud, maar die wint. Maar goed, 22 man staan in het veld. Bij Zandvoort is het punt waterlicht terug. Dus dat, uh, dat is een goed teken. En uh, ja, VW moet in feite een, een hobbel zijn vandaag. Er is nog niet zo gif veel gebeurd. het, gebeurt, het zich eruit, heel strak. Elke overtreding sluit sluiting, Waarschijnlijk door ook de kou en dergelijke. <lacht> maar nee, uh, hey, je kan nog niet zeggen wie, uh, wie van de twee is steeds. Dat is allemaal, allemaal net begonnen. Ja, hebben ze daar geen uh, mooie ruimte dat je lekker verwarmd uh, naar het voetbal kan kijken, uh, Sean? Nee, nee, nee. Kijk, in zaal westaden hebben ze van die hele mooie boksen. En uh, daar sta je binnen en de reporters ook. zo. Maar uh, jullie hebben me geen karretje meegegeven waar je toen kan zitten. <laughs> dus je moet hier buiten staan op, binnen. Dus nou, dan dan staan. Ja, alles voor de radio, hè? dat weet je. Alles voor Zo is het. John, we komen zo meteen weer bij je terug. Het vervolg van de wedstrijd van vandaag. VJW tegen SV Zandvoort. Dankjewel. Oké, okay, tot straks. Niets is beter dan met jou de kou hontzeren. Er zijn mensen die naar landen emigeren. to the heat. Ik En met poking tussen de liefstanden. Ah, en dan ziet ze zich hier. Is dit, de nieuwe singel van Bluff. Hij doet het met onze zuidenburing, de dame Geike Arnaar. Dat was de landen En ze staan bovenaan in de top 40 van België. Nog steeds bovenaan, jammer. Oh, ja? Ja. Ik luister, het gere ik luister het geregeld <lacht> naar de Belgische radio. En dan ja, hoor ik hem inderdaad heel vaak langskomen. Leuk is dat. Ja, goed, nou, u bent natuurlijk eerder in dit uur, heb ik u al geattendeerd op de diverse mogelijkheden waarop u geïnformeerd kan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 Stop. The friends. Het is toch een waarheid als een koel cool, uh, opentje. Ja. Als, als ja, ik een poster had ja. mogen maken voor de, de gemeenteraadsverkiezingen, dan hangen over vrienden voor het leven. De vrienden <laughs> voor het leven, je de, de sigel van uh, Danny de Munk. Dan laten we hopen dat het aankomende ook gewoon nog vrienden voor het leven blijft, hè? Gewoon. Uh. Nou de temperatuur min 10 momenteel, althans de gevoelstemperatuur moet een beetje warm worden hoor, met uh, de muziek van ZFM. Delícia Delícia Als je je me maakt Maar ik zie, ik zie, Sábado na balada A galera começou a dançar ik ben menina mais ik ben een menigte, ik ben een menigte, ik ben een menigte, ik ben me, menigte, ik ben een menigte, ik ben ai, ik ben een menigte, Delícia, ik ben een menigte, ik ben een ai, ik ben ik Eu te pego, viu? Quero vivar Um sábado A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar O lado, nossa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 Ja, dan blijft John, Lemmers ook een uh, beetje warm daar uh, op het veld. He? Je hoort de ISC Chupago. Ja, John, uh, goedemiddag nogmaals, je bent uh, live in de uitzending. Goedemiddag. De temperatuur is ongeveer hetzelfde als uh, een kwartier geleden. Ja, nog steeds heel koud, dus. Ja, Het voetbal is ook als een kwartier geleden. Het is een heen en weer gelopen. Er zitten nog niet echt een mooie aanval in de puurkorde. En dus gaat het mee, misschien, misschien moet maar twee, vol en komt er probeer en het uh, komt weer te komen. Ook geen uh, nee, het is een saaie wedstrijd op nu toe. wedstrijd waar uh, weinig ging uh, gebeurt. Is het uh, elftal van uh, ...SV Software trouwens op uh, volle kracht vandaag of ontbreken ja. er belangrijke mensen? Nee, nee, ik kan wel zeggen, uh, justussen achter u. Uh, nee, uh, zie, nee ze, ze zijn compleet. Oké, okay, nou dan moeten we er toch wat van uh, kunnen verwachten, Sean. Jawel, en dat verwachten wij ook. Oké, okay, nou. Laten we zeggen dat ze moeten even warm lopen. Zo is het, ja, daar heb jij, daar heb jij ook uh, mee te maken. Dus uh, zij hebben het ook uh, koud op het veld. Even de spieren warm maken en dan er ja? tegenaan. Ja, oké. Okay. We horen zo meteen in het volgende uur van dit programma meer daarover. Dankjewel. Location.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 SV Zalvoort staat helaas achter tegen VEW, want VEW heeft gescoord. 1 tegen 0 op dit moment, daar de tussenstond. Zometeen in de volgende uur daar veel meer over met Sean Lemmens. Laatste plaat voor het nieuws en weer van 3 uur, die gaan we op verzoek draaien. De moeder van Dirk van Duin, die wilde hem heel graag horen. Een lekkere gauwouw van Baby White, graag tot zo. Is